Wij beginnen de zogerles 267 op de pagina Res kaf alf 221 Asulam De Linker Kolom de Regel 50. en het tuin chestAK is de mens. ώς hebben zij who shiny phantik dat zeent niet te komen... naar aan. ter paid하는 mens. een steindre Lemakom, Adam, lemakom, abovima wima. Wei, gat, lu, negentien, shalahem, ke, mohem. Ech, brimsha, filu, twintig, ima, ot, nabakat nut. En nu, en geweldig, wat die ons nu hier vertelt. Dat, eigenlijk, wat, datgene wat zich afspeelt bij, uh, de mens is eigenlijk, gaat parallel met datgene wat uh, gebeurt met de zon, Zerampin en Noekwa. Het is allemaal zeer belangrijk dat wij het wel zien, want wij vaak leren in de Kabbalah, wij leren wij van de zon, Zerampin en Noekwa, ja, het mannelijk en vrouwelijk. en het ontgaat ons soms dat het gaat eigenlijk precies hetzelfde, het gaat over de mens. Het gaat over de mensen, niet over het operationeel systeem, maar het is precies hetzelfde als een mens een man omhoog doet. Ja, dan waar gaat de man naartoe? Goed opletten, dat is bijzonder belangrijk, dan weten we dat het geen verschil is. Of wij over een mens, over de, over de mens spreken... of wij over het operationeel systeem... van het heelal spreken, over de werelden. Want well, als een mens hier man omhoog brengt... door goede daden, ja... of zoals in dit geval... met Adam, ja... dat, um, dat de mens werd geschapen... en hij heeft de, het paradijs... Ganeden heeft hij daar eh, schoon gemaakt, de aarde, de grond voorbereid enzovoort. Voor het groeien ja, van de bomen en alle andere eh, vruchten enzovoort. Dus dat, wat hij gedaan is, hij heeft een maan omhoog gebracht. En deze maan die ging naar boven, naar, omhoog naar de zon. En de zoon die in stonden terug te terug met elkaar, die kwamen daardoor in de gadlud. Maar hoe kwamen ze in de gadlud? Precies op dezelfde manier zoals uh, de mens die zijn man heeft gebracht naar de zoon. De zoon heeft op hun beurt, op, is opgestegen naar de aboehima, een beklede aboehima. En dan van, van Abouim, kregen ze dan verder, eh, en dan ging natuurlijk de man verder, naar Eenshof, naar en van Eenshof kwam het terug, eh, Maar Mogen, ja, Mogen, de Gadloed, enzovoort, en dat kwam terug naar de zon, zon de zon ontving dat, en de zon ging dan verder, eh, doorgeven aan zijn eigen de plaats van de oorspronkelijke, de oorspronkelijke plaats van de zon. daar waar de man naartoe opgestegen was van de mens en dan de mens die ontvangt daar boven op de plaats goed opletten wat ik hier probeer te zeggen steeds het is allemaal altijd precies hetzelfde gebeurde tot de Koen. en de mens die zijn man die blijft bij of opgestegen was naar de standaardplaats van, Abbe, van, de, sorry, van de zon, die daalt weer af naar de plaats van de, waar de, de mens daadwerkelijk is, waaruit hij uh, man omhoog gebracht had, naar boven. En dan kreeg de mens dan op zijn eigen plaats, als het ware, kreeg hij deze mogen. Dus dan de zon die opsteegt naar, let op, goed opletten, dan de man die, van de mens die opsteegt naar, naar de zon, is net zo, kan je dat zien als, die komt dan op de plaats van de zon. Dus eigenlijk, een mens komt daar nou op het niveau van, bij het man omhoog brengen, naar de plaats van de zon en de zon binnen ook wat die stegen op naar de aboima. En die worden net zo als Aboima En dat is wat vaak in de zoger, wat we horen dan, dat er uh, sprake is, uh, er wordt gesproken over ima. Terwijl in werkelijkheid, let op, wordt goed opletten. In werkelijkheid gaat het over de zon. Die opgestegen waren naar Abu Ima en die zijn net zo geworden als Abu Ima. En dan wordt er gesproken, de woord spreekt dan van Abu Ima, maar dan bedoelt hij dan die zon die, die opgestegen waren naar Abu Ima. En dat is erg belangrijk om dat steeds in de gaten te houden. Dat, dat, uh, dat is hem om omdat een lagere die opsteeg naar een hogere die wordt als hogere. Let op en nu, wij gaan uh, horen wat hij zegt. Wel loe en moet, laat het bij jou geen bezwaar oproepen. kan met de baarhu, mijn dame de grondheid. Want dat zie hier. Dat hier spreek, sp, is er sprake van de lagere mens. Duidelijk. hier is het, spreken wij van uh, de Correcties ja, van die. Eh, Hashem zegt dan: En uh, laten we. Men, en en Elohim schiep de mens naar zijn beeld. En het gaat over de mens die dan de man omhoog bracht, al die werkzaamheden had verricht in de wijngaard enzovoort, zoals men dat zegt. Dus eh, het gaat toch wel op, over de lagere mens. Waar zoon, qua slamu ba hej Terwijl de zon, de zirampine nu, qua van de atzilu, die werden eh, helemaal, helemaal gecorrigeerd. Die, werden, die, waren, die waren al eh, zeker al gecorrigeerd. Ja, duidelijk. want... Uh, bij het scheppen van de, de mens, die, die hadden we al, al, de zon was er al wel, en wanneer, de, op, en wanneer de man omhoog gebracht werd van de mens, dus wanneer die al zijn werkzaamheden in, in, in, daar in de wijngaard had gedaan, um, zichzelf had gecorrigeerd, enzovoort, dan is uh, de zon helemaal... Al heel ja, die verkrijgen dan die eh, Achoraien, zoals we dat weten. Die, die dan komen dan in de Gadlut. Dan zegt die dan: Kelo juchlule naran, want die Zon, de zee van kunnen niet mogen naran nefesh ruach ne shama voortbrengen, voort en behoeven van de lagere mens, alvorens 18, zij zelf, de zon, zullen opstegen, naar de plaats van de abu jima. Ja, de zon kunnen niets geven, goed opletten, de zon kunnen niets ge uh, geven aan de lagere mens, aan, aan Adam, alvorens zij, de zon, zelf, zeer aan opstegen, naar de plaats van de Yimah. Ze, mo ze moeten zelf Gadloed krijgen. En Gadloed krijgen ze wanneer zij opsteken naar Abel Yimah. En bekleden Abel en Iema respectievelijk. En verkrijgen daardoor Gadloed. Waar Gadloed van Mohen, Shalahem, Mohen. En dan steken ze zelf op naar de plaats van de Abel En hun mogen worden gegroeid. Die worden net zo so groot als die van hen, als die van Abba en ima. Negentien, we hem kennen en die niet zo so is. Ech, Hanum riem, hoe zeggen wij, ima odna katnut dat zelfs ima is nog in de toestand van de katnut. Het kan toch niet zijn dat ima in de katnut blijft. Agen, teida die in 2021 zijn, die in 2022 zijn, die in 2022 zijn, die in 2022 zijn, die in 2022 die in 2022 zijn, die in 2023 zijn, at in 2022 zijn, in 2022 zijn, die Dingen die, is het mechanisme dat altijd werkt, altijd precies hetzelfde plaatsvindt in grote, in, in het algemeen aspect. Duidelijk, dat is wat wij leren in onze studie, wat ik ook in de laatste zogerles eh, heb ook eh, daarover een beetje gehad. Eh, over deze wezen van... Die tweeledigheid, als het ware, van onze studie. Dat eh, aan de ene kant leren wij hier, let op, in al onze onderwerpen, aan onze studieonderwerpen, zoals eh, het scheim, pre-het scheim, zoger, we leren hoe dat allemaal verloopt, permanent bij elke mens, let op, vanaf de, het scheppen van de mens, van Adam tot de. Gmartiku. en dan goed opletten ongeacht de aard van de ziel van desbedreffende persoon dus of iemand van welke plaats de ziel stamt en welk niveau van de ziel uh, uh, die, uh, die, die mag bereiken, dat die uh, van toepassing, bij hem, op hem van toepassing, alles wat we leren hier in, in onze studie. Duidelijk, dat is in het algemene opzicht. Dus niemand kan ontsnappen daarvan, en niemand is anders. Duidelijk, dat zijn de wetmatigheden, waarna eh, elke ziel zichzelf corrigeert, en dat is wat we leren in al onze, deze studie. En daarnaast had ik ook, in deze laatste les, had ook wat gezegd, daarnaast, of als het ware, goed opletten, als gevolg van deze studie wat wij doen hier, dat wij leren van de iemand die dan, van de zon die opsteekt naar Abouhima, van de man van de mens die opsteeg naar de zon, enzovoort, allerlei, geestelijke handelingen, eh, eh, geestelijke processen, dat aan de hand daarvan en als gevolg daarvan, let op, en dankzij waarvan dat wij het geestelijke innerlijk, geestelijk werk doen persoonlijk, goed opletten, individueel werk doen die dat absoluut alleen vorm van toepassing is, alleen maar op, in die, op, het in die, op de individuele ziel van de mens. Duidelijk, hier leren wij uit algemene dingen. er niet toe van waar is de ziel genomen, welk niveau van de ziel, de ene is de, de ziel van die, van, de, van de, dit, van dat, van de verschillende delen van, uh, de uh, partsoef, oftewel uh, van de partsoef van Adam is genomen, maar allemaal hebben zij de werkwijze van, of de, de manier waarop men zich uh, in reine brengt met het hogere en zich opbouwt, is allemaal hetzelfde. Dat is wat wij leren hier. Maar individueel maakt ieder doet zijn eigen persoonlijk werk, individueel werk, dat absoluut uniek is voor elke ziel. Dus voor ieder van jullie is het absoluut uniek. Maar dat moet je zelf doen. Daar kan niemand zich bemoeien daarmee. En ook mag niet zich bemoeien daarmee. Want ik zou graag wat willen met jullie delen. In principe in mijn hart eh, zou ik wel... ...met jullie willen delen met de onthullingen... ...wat ik kreeg... ...ja, ik had jullie gezegd... ...vanaf de tijd dat we elkaar hebben niet meer gezien... ...van na de sluitingstijd van onze lessen... ...vanaf dus de, het begin van dit jaar... ...heb ik enorm veel, enorm veel verder gegaan... ...door de studie natuurlijk... En door het geestelijke werk. Maar dat is allemaal van mij. Dat kan ik niet. Uh, dat kan, kan je alleen maar misschien ervaren. Door het algemene aspect. Wat we leren hier. Maar delen met jullie mee. In mijn ge individueel geestelijk werk. Mag ik niet. Dat mag ik ook niet doen. En zo ook niemand van jullie. Dat is het intieme gedeelte. Van... Jouw relatie met de krachten, met de hogere krachten van uh, het bestaan. Dat ik. Dus dat is iets wat jij zelf moet opbouwen. Maar wat is dan het belangrijkste voor ons? Wat is het waarop de studie of het werk aan onszelf? Het ene kan niet zonder ander. Uh, het werk, individueel werk aan zichzelf, is onmogelijk zonder deze studie wat wij hier leren. Nou, in het individueel geestelijk werk wat je doet, werk je niet met sferot. Let op, goed opletten wat ik probeer te zeggen. Je kan, wij doen dat niet, al dat onderzoek naar hoe sfera, de ene sfera steekt op, daar naartoe of hier naartoe, dat Hou oh, je ons niet bezig? Dat gaat spontaan. Eigenlijk, van binnen spontaan. Natuurlijk het is het de spontaniteit dat wij sturen, deze spontaniteit in ons individueel geestelijk werk. Maar het is niet zo dat ik dan ga dan mediteren of ga ik dan berekening maken: van oké, okay, nu gaat mijn man naartoe naar de zon... ...en de zon steekt op... ...naar de Abba Ima, en die ...en de zon wordt net zoals Abba en Ima... ...enzovoort... ...dat soort berekeningen doen we niet... ...in het geestelijk werk... ...het is genoeg dat wij dat die doen... ...dat soort... Deze, dat ...in deze studie... ...in het algemene opzicht... ...in onze algemene studie... ...dat is wat wij doen... ...wanneer wij onze lessen behandelen... Wij horen dat soort dingen. En dat eh, waardoor wij ook al deze geestelijke informatie wordt in, Het is net als het is licht. En dat wordt ingekerfd in onze kirim. En dan helpt het ons bij ons individueel geestelijk werk. Om dan eh, naar krachten ons eh, transformeren ons innerlijk in overeenkomst met wat wij leren. Maar dan, goed opletten, dan, ik onderstreep het nog een keer, eh, eh, toegepast, helemaal toegespitst op jouw individuele, unieke ziel. En niemand ooit had heeft of zal hebben deze ziel zoals in die vorm of überhaupt uh, zoals jij hebt dat gekregen en wat jij ook ermee moet doen wat jouw opdracht is om in jouw uh, generatie in jouw Gilgul ja, in jouw incarnatie wel uh, te doen. Eigenlijk, dat dus die twee steeds weten dat die gepaard gaan. Het algemene aspect onze algemene studie die weet wat we nu hier doen, en in een andere priëschaï enschaim, en de verbondenheid naar krachten van binnen. Met via de middelste lijn met Yeshua, de Hoge Ketter, en via Yeshua met Hashem, en zo gaat het verder eh, tot één sof. Deinig. Maar het belangrijkste, goed opletten: eh, natuurlijk, uiteindelijk, het belangrijkste is natuurlijk, nou, is wat het belangrijkste is. De studie, wat wij doen hier, of het individueel werk aan zichzelf. Natuurlijk dat in het individueel werk aan jezelf is verre van het belangrijkste element in, in, in jouw weg, in jouw groeiproces om te komen tot de volledige bevrijding van de citra agra en de volmaaktheid. Duidelijk. Maar die is onlosmakelijk verbonden met deze studie. Duidelijk. Dus niet uh, met andere woorden, en ik spreek mij niet tegen wat ik zeg, niet de zijn voor jou belangrijk om te leren. De spierot, die sferoten komen hier vandaan, daar vandaan. Dat is de wereld dat ze dat is wel dat. Maar wat jij doet daarmee, dat wil zeggen, hoe, uh, hoe vertaal jij dat in jouw individueel geestelijk werk naar krachten? Duidelijk. De hele bedoeling is niet weten, maar de wilskracht, die, de wilskracht om de wil van Hashem te doen, uh, die steeds groeiende moet, moet zijn, die moet ook ervaren als steeds groeiende bij jou. De wilskracht om tegen de zonden opgewassen te zijn. Steeds minder, steeds meer kracht hebben om uh, aan de zonde nee innerlijk, nee te zeggen. En juist uh, de, wilskracht, de wilskracht om aan het goede ja te zeggen. Steeds meer en meer moet het bij jou aanwezig zijn. Je moet het steeds deze kracht in jezelf Groeiende zin. Dat uh, is, is het doel van onze studie. Eigenlijk. En niet, alleen, en niet dat, uh, dat alleen maar weten wat, uh, wat, wat wij doen. En als je dan prachtig leert, de zorgen en al die andere dingen, wat wij leren, priet, schijem enzovoort, dan kan je uh, een goede, goede geheugen hebben en alles. En je weet dat allemaal leert het goed, uh, be, be, beter dan de ander. Maar, dat in het individueel geestelijk werk, dat het niet vertaald wordt naar de toename van jouw wilskracht om het goede te doen en de wilskracht om eh, weerstand aan de zonde steeds meer en meer weerstand aan de zonde te kunnen bieden, dan eh, heb je niets aan deze studie. De hele bedoeling is, zoals, dat, zoals de Torah geleerde dat zeggen, dat, het, dat, het, dat door het leren van de Torah komt men steeds meer en meer lishma. Dat het licht van de Torah eh, brengt de mens lisma en brengt hem tot deze toename van de wilskracht om het goede te doen, het, voor het goede te kiezen en tegen, de, tegen het kwaad, uh, weerstand opbouwen tegen het kwaad. Deel, het kwaad niet elimineren, God vergoeden, want dat is ook een deel van, een, een scheppende kracht van Hashem, alleen die moeten we transformeren. Steeds deze woorden wat ik nu vertel, Neem dat echt ter harte, dat jij weet wat wij doen, wat onze, wat het doel is. En dan zal het jou prettig zijn voor jou, deze studie, zal je begrijpen dat het niet gaat om die ik die daarop, daar, die daar, daarop. Maar wat het doet aan jou, dat helpt jou om in jouw individueel geestelijk werk vooruitgang bieden, vooruitgang bieden. Um, steeds vooruit gaan en weer, weerstand bieden aan het kwaad en um, zichzelf uh, lenen voor het, de toename van het goede. De, ach, um, Agen, twintig, Teda, echter weet, Kibayet zoon 21, Masigima, Mogen de Abouhima, dat in de tijd, wanneer de zon, bereiken de Mogen van Abouhima, dus niet wanneer zij opstegen naar Abouhima, als gevolg van de man die een mens hier, een lagere mens omhoog brengt. Niemt ze iemand al bescheiden, Abou Yima? Het blijkt dus dat zij bekleiden abo Yima. De zon dan bekleiden abo Yima. 22. We hebben, kemo hem, mama, let En die zijn net precies net zoals zij. Dus de zon worden net precies net zoals de abo Yima. Die hadden gegeten de want, zoals het principe, het principe is de wet. De lagere die opstijgt naar de hogere, die wordt, kan mogen, maar, mama's, die wordt daadwerkelijk zoals de hogere. 23 naar de punt. We hem kennen als je dat principe goed snapt, neem je dat in ter harte dan zal alles heel veel groot en grooter leren alles duidelijk zijn wat we leren in Kabbalah. Let we kennen en die het zo is, alles wat wij onderscheiden, nieuw, bij Abba Ima. alles wat wij vinden nieuw in Abba en ima, alles wat wij zeggen spreken nieuw over Abba en ima, Hakavanahi, het uh, slaat op, uh, op de zinder van, het slaat op de zoon die zijn geworden als Ima. Dus de Zoon, die opgestegen is naar de, de Zierampine Nukwa, naar de aboeïma, die zijn, en als we dan zo spreken dan van de Ima in deze toestand, dan is spra, er sprake van, natuurlijk, van de Zoon, die zijn geworden tot de Ima, Niet van de Ima zelf, want aboeïma die zelf, die hebben hun eigen eigenschappen, die uh, bleven intact, maar de zon die is opgestegen, die verkreeg uh, mogen van de Abba en Ima, die is geworden net zoals Abba en Ima. En wie gaat dan doorgeven, goed opletten, wie gaat die mogen van Abba en Ima doorgeven aan de zon op hun eigen plaats? Natuurlijk de zon zelf. En dat is een geweldige ontdekking wat wij, wat wij nu uh, hebben ontdekt voor ons. Let op. Dat ook wij die man omhoog doen en stegen naar de zon op. Onze man steeg naar de zon op. Wie geeft ons dan de mogen? Wij worden dan net zoals de zon. En dan vanaf onze hogere positie, daar waar wij tot de zon zijn geworden, verkregen wij ook uh, de mogen van de zon en de zon verkregen. Die mogen natuurlijk verkregen wij. Wanneer dan, want de hoe? Want de zon die stijgt ook naar de Abu Yima en wij verkregen en die geeft ook naar zijn eigen plaats de mogen van de zon. En wij verkregen ook de mogen van de zon uh, zelf. Wij stegen en wij zelf brengen deze muizen naar beneden. Dat is wat Moshe ook gedaan. Moshe, moshe was opgestegen op naar de berg Sinai en hij daar de Torah ontvangen van wie? Oké, okay, van Hashem zegt men, natuurlijk. Maar dat betekent dat de, de Moshe die de kracht had om op te steken naar de plaats van Hashem, Hashem is, is so, de Ziranpin. Ja, Ziranpin is Moshe. En de zon, dus met, met de Noekwa daarbij natuurlijk. Dat puntje van de berg, dat is net de Noekwa, dus de zon. En Hashem heeft zich dus eh, neergedaald naar, naar de top van de berg. Dus Moshe was opgestegen met zijn man naar de zon, en dan dezelfde Moshe heeft de Torah, de mogen van de zon, gebracht naar beneden. Ja of, ja of niet? Wie heeft de Torah gebracht? Moshe heeft dat gebracht. Moshe heeft dat ontvangen. Moshe heeft dat veroorzaakt. Moshe heeft dat ook naar beneden gebracht. Nee, precies hetzelfde hebben we met Yeshua. Yeshua heeft door hier gekomen. In onze wereld. En met zijn leven en uh, dood. Heeft die. Volledig is hij opgestaan, ja, opgenomen werd in de hemel, ja, zoals men dat, zoals de, de, de Torah ook zegt, ging zitten aan de rechterkant van Hashem, David. en daardoor ook, hij heeft ook de heilige geest, roge codes aangetrokken, naar de plaats waar hij hier op aarde was, wat niets verdwijnt in het geestelijke, dus yeshua is opgestegen, en dan vanuit de hemel, vanuit de zon, vanuit de zon daar waar ook de Bina hem schijnt, want die is de ketter van de Zerampin, staat tegenover de Jesot van de Bina, en daar, dat heeft hij dus Opget uh, uh, aangetrokken hier op aarde. Zie je dat niet, dat niet Goden iets doen, of wie dan ook, al die, al die andere krachten dan jij. Alleen jij kan dat omhoog brengen. Jouw man en zelf jij, vanuit je hoge positie, kan je die man naar beneden brengen. Kijk nou hoe geweldig Hashem heeft de wereld ge gemaakt. Dat wij zelf actief zijn. Wij zelf. Niet de kerk. Niet de synagoge. Niet een of een ander verkleide poppetje dat ik moet bij hem komen opbichten. Of uh, iets anders. Je zit met een baard. Of met zo'n uh, met zo'n uh, uh, hoed. Weet ik veel. Of een uh, Iets anders is dat ik bij hem, bij hem moet komen wie hij? een stukje niets. Duidelijk. Jij zelf van binnen jezelf jouw man omhoog brengt, omhoog. En jij bent degene die de redding, jouw redding zelf, een stukje van jouw redding naar jezelf toetrekt. Niemand anders. Duidelijk. Geen religie. Hashem kent geen religie. Hashem kent... Uh, dat schim niet, wij zijn joden, wij zijn christenen, wij zijn uh, weet ik veel van alles wat er, wat er in de wereld is. Want ze zijn allemaal, allemaal, uh, allemaal gaan ze groot op hun eigen identiteit. Terwijl bestaat alleen maar jouw identiteit, alleen de mens is er en niets anders. Ieder moet zijn eigen man omhoog brengen. Ieder behal, haalt naar beneden zijn eigen redding. Dat niet de buurman. Niet de sociale werker. Niet een psycho psycholoog. Dat geen religieuze, religieuze lui. Wie van, van hem dan ook. Die kan jou helpen. Alleen jij. Alleen kan jezelf helpen. Zo geweldig heeft Hashem de mens geschapen, kijk nou wat wij leren hier, allemaal vol, allemaal vol, vol, voortvloeit van wat wij nu hier leren, wat ik nu i, eh, aantrek, van eh, wat wij hier lezen, horen, lezen van Zoger en Hasulam. Daarom, zegt hij nog een keer, daarom, daarom alles, wat wij onderscheiden nu in Abou alle eigenschappen die wij onderscheiden nu bij Abou de bedoeling is dat het slaat op de zoon die zijn geworden tot Abou Yima. De zon die zijn opgestegen naar Abou zij bekleiden de Abou Yima enzovoort. So zij verkrijgen mogen van hen. Maar dat zijn de zon in, in hun van de abuwe jima, die zijn geworden tot abuwe and en die geven dan verder, daar spreken we dan, de zover kan spreken dan van abuwe maar de bedoeling is dat het zon zijn, de zon die zijn geworden tot abuwe jima. Kikolotamadrachim anohagim, abuwe jima, 26. Leveredad wogen de zon dat ze Noagin kem, 27, bedeju, gamur bazon, shenasu, abawiyma, baet, sheshem, 28, molitima mohin, sheshem, haran, laad, amat, bli, 29, hefre, shelkloem. Oeh, dat is geweldig, hoe die ons nu dat uitlegt. Kikolo, damad, rachim, let op, wat al deze wegen die van toepassing zijn, bij abawiyma, ten behoeve van het voortbrengen, uh, 26, van de morgen, van de zon, van de absolute, die zijn ook van toepassing, let op, precies op dezelfde manier, helemaal zijn van toepassing op de zon, die zijn geworden tot aboeïma. In de tijd, wanneer deze, in de tijd, wanneer, let op, in de tijd wanneer deze, wanneer de zon die geworden zijn tot Abu Yimah, mogen voortbrengen, welke mogen zijn, nara nefeshroach, neshamah, ten behoeve van de lagere mens, precies hetzelfde. Duidelijk, dus, uh, absoluut zonder enig verschil. Goed opletten, nog een keer. Dus, wanneer de zon, goed opletten. Wanneer de zon stegen op eh, naar de Abujima. En dan Abujima, die maken dan mogen voor hen, maar Abujima stegen dan nog hoger op, ja, naar de Arikampia. En die geven dan aan die zon de mogen. Die, die geven mogen ten behoeve van de zon. Ja of niet? Abujima stegen op dan ook naar de Arigampinen, op deze manier geven ze ook mogen aan de zon. Nou, dan zegt hij ons dan precies op dezelfde manier. Wanneer de zon, de zon opstegen naar Abouhima. Om mogen te maken voor de lagere mens die een man heeft omhoog gebracht. Dan is het precies hetzelfde gebeurd dat... Dat uh, die, de zoon die van de um, geworden zijn tot Abouiwa, ah, dat zij nu produceren die mogen ten behoeve van de lagere mens. Geen verschil bestaat het tussen die en die. En dat is voor ons van cruciaal belang, want dan weten we nu dat als wanneer, oh telkens wanneer wij spreken van de zoon, dat de zoon. Uh, opstegen naar Abu Yima, bijvoorbeeld, dat uh, het telkens betekent dat precies hetzelfde uh, gebeurt dan, dat de zon die maakt dan de morgen ten behoeve van de mens. Het is, is, all, is allemaal om het even of wij spreken van de zon die morgen ontvangt van Abu Yima ten behoeve ten van zichzelf. Of wanneer we spreken van de zoon die opsteigt naar Aboeima, die ontvangt mogen eh, voor zichzelf en dan dan eh, ten behoeve, dan die worden, de zoon worden zelf als abu en ima en die dan eh, eh, produceren, maken, die voortbrengen de mogen ten behoeve van de lagere mens. En dat is erg fijn en. Eh, een zeer fijn aspect om, dat states, eh, om doordrongen ervan te worden. Dan begrijpen wij wel dat het eh, absoluut maakt, het absoluut niet uit. Of wij dan spreken van de lagere mens, of wij spreken van die, het operationeel systeem van de zon, het mannelijk en vrouwelijk in de mens, of in mannelijk en vrouwelijk in de geestelijke wereld. De regel. 29. Na de punt. Uli Eind zorech lishanot etasheimot shemot shimot klei. U zon basem de volgende pachina de eerste reichel. De rechter kolom sulam Hulena Adam, Atachton, Bashemzon, En nu goed kijken verder. Geweldig wat je nieuws vertelt. De linker kolom, de vorige pagina, zoals de oorspronkelijke pagina. Regel 29 na de punt. Blijf, blijf, geweldig, geconcentreerd. Uh, Probeer door, door te dringen uh, tot elk nuance wat we leren. Ook de, niet alleen woorden, maar ook die trillingen die je hoort die door van mij afkomen, dat het neemt het op. Oliver Haag en daarom en in zoverre schaamt hij dat schim, dat schimman en daarom let op en daarom is het absoluut geen, het is absoluut niet nodig om de namen te veranderen. Om een nieuwe zon en dan daarom noemt men nu de zon noemt men nu in de naam van Abouima. Duidelijk, omdat de zoon staat op de plaats van Abouhima, men spreekt dan van Abouhima. En, de volgende pagina, de rechterkolom, asulam de eerste regel. En, de naran oftewel de Mogen van Nefesh, Roach, Shama van de lagere mens, noemt men zon. Duidelijk, want de naran de Mogen, als het ware van de lagere mens, die... Gegeven worden aan de mens van de plaats van de zon. Duidelijk. En daar staat, daar, daar staat, de man is naartoe opgestegen, naar de plaats van de zon. En daarom wordt niet gesproken dan, dan over de Adam, de lagere mens die op de plaats van de zon is, maar dat is de standaard plaats van de zon. En daarom wordt gesproken dan van de zon. En dat is bijzonder, bijzonder belangrijk om dat steeds in de gaten te houden. En dat is wat hij zegt. We zag hoort, wij zeele halan begonnen hem zich. En onthoud dat, zegt hij, verderop in het, in het hele vervolg van wat wij zullen leren. Hier. Derlijk. Om dat steeds dat in de gaten te houden. Dat als deze, dus deze, uh, wat dat stuk wat hij ons nu, deze wijsheid die ons nu, hij ons nu had verteld, van... Dat de lagere die opsteekt naar de hogere, wordt ook als hogere. Dus ook genoemd wordt naar die hogere. De pagina resh kav 222, Hasulam. De, link, de rechter column. de rechterkolom. De regel 3. We, we beginnen beginne met een nieuwe een nieuwe um, aline. We zijn om er. Nichti krijgen loki met Adam vier Salmo. Dubbele punt. En dat is wat hij zo zegt omdat dit geschreven staat, wij creëren Elokim met Adam bijzelf mooi. Een nieuw geweldig stukje wat wij nu gaan leren. Let op. En Elokim noemde uh, in de Elokim, uh, exactly ik zeg, ik denk dat dit een fout is, dichtief, wij vragen Wei Wraith, uh, Adam uh, het zijn mooi. Dus hier, ik denk dat het een fout is. Ja, natuurlijk is een fout. Ik mij toch. Hier is een fout. Het derde woord in de regel 3 is fout. Het moet zijn, niet weekra. Maar vaivra, dus eh, wat moet het zijn? Dus de, let, de derde letter van het de derde woord die kuf is, zie kuf. Die moet bed zijn. En dan wordt het goed. Dweivra. Net zoals het staat, ik heb het nu net opgelet, zie ik nu dat dit zo is. Net zoals uh, wat wij terug kunnen vinden op de vorige pagina in de zoger zelf. In de, tweede, nee, in de derde regel van de tekst van de zoger. En daar vanaf het tweede woord, dat is dan loki met adam Dus hier is gewoon een fout, grafisch fout waarschijnlijk. Dus uh, we gaan het opnieuw doen. 3. We zeggen, zo, en dat is wat de Zoger zegt. En citerend, de woorden van de Torah. vragen. Elohim, het Adam, en Zalmo. En nu goed kijken. En Elohim schiep de mens naar zijn beeld. En zijn beeld, daar staat, het woord dat staat, dat, dat begrip Zalem, het beeld. En nu goed kijken, nu is het eigenlijk een, de plaats om te leren wat betekent dat beeld van beeld Gods. Dat kreeg je nergens nergens, niet in, in Israël, niemand kan het jou uitleggen, niet in Vaticaan, nergens in de wereld, hier kan je dat lezen. Alleen hier in de zoger. Heerlijk. Geen uh, paus, ooit kon dat allemaal begrijpen of weten. Het is niet hun beroep. Heerlijk. Hun beroep is horizontaal uh, religie te brengen, ja, de mens te pakken uh, en van één verslaving naar een andere te brengen. Om uh, te leven voor de kerk, niet voor Hashem, maar voor de kerk. En die anderen die doen het voor, die, moet je dan, die willen jou verbinden met een synagoge, noem maar op, allerlei dingen. Maar wat betekent het God's beeld, het beeld van, uh, naar zijn beeld? En dat is wat we leren hier. Let op. 4. Sod acelem u Injana Rochme roch Am 5. Amna mevaro kan lefie ganitschiyut legavien advarim zes schilfaneinu. Let op. Het geheim van dat begrip celem, ja, van die drie letters die dat maken, het woord. Dat celem, tzadi, lamit, Mem, het beeld. Het geheim van dat celem is een zeer uitgebreid begrip, een zeer uitgebreide kwestie. letterlijk letterlijk zeer lange. 5. Vijf. Amname waarom, oh, maar ik zal hem hier uitleggen. Lepo, let op, leef niet alleen wat het strikt noodzakelijk is, om de woorden die voor ons liggen te begrijpen. Punt. En nu goed, goed kijken, want we zullen zo keren tegenkomen dat woord zelem ook in de test in de Etschaim. En dan, als je het goed hier door, door, eh, het doorkrijgt. En ontvangt dat, zal het geweldig, geweldig voor jou zijn. Let op, zes. Zes naar de punt. Weet Sarich, schet is kola mit baerla Elba ba maar ota solam zeven. De regel acht. Ayen Sham heet. Kijn le Hakpil negen dwarim. bij die nu goed kijken. Wat die zegt ons. Zes. Naar de punt. En het is nodig dat jij het in herinnering brengt. Alles wat uitgelegd was. Bovenaan. In de, dat commentaartje. Herinner je nog dat subcommentaar. Op een paar plaatsen was het dat subcommentaar in dat subcommentaar, Marota Sulam. We hebben dat ook, uh, de, visie, de, de, de, de visie van de Sulam. We hebben dat ook geleerd uh, aan het begin van de zoger, herinner je. Het was, een, zeer, was een, een paar pagina vanaf, pagina 5, als ik me niet vergis, van de zoger. Ik heb het nu niet uh, bij mij, ik denk 4, pagina 5, de pagina of zo. Toen hebben we dat helemaal geleerd en dan raad ik aan om dan steeds dat te herhalen wat wij toen hadden geleerd en uh, met heel andere oren, want toen we, waren we nog uh, aan het begin van de zoger maar kijk nou wat je zegt Wat daar geschreven was, sham Shamhete, lees daar goed. Ik heb eindelijk want waarom zegt hij dat? Want er... Want we, het is niet te doen om dan steeds dingen te herhalen. En dan gebruik je dat erg mooi woordje, bichedi. Bichedi betekent eh, te vergeefs, oftewel om niets. Ik wil eh, nog een keer herhalen als het niet strikt noodzakelijk is. Negen naar de punt. En nu goed kijken. Wat je re, sham. She ga jij lida. Shé sorry, shé ga jij hida. kilim. Welak raklen naar zon elef kashian rim. keter. A kavanat va zon de keter. hut En je zal dat voor de yichida en gaya, voor de lichten jichida en gaya in het algemene aspect, één kilim zijn er geen kilim. Ja, we hebben geleerd dat in de tweede centrum vanaf tweede centrum geen kilim zijn er voor de ware lichten jichida en gaya. Die komen alleen maar in de maartje komen. We raken eraan en alleen maar, ten behoefte van de nara ne shama van de lichten, zijn er kilim, die zijn de kilim bina, en de zon, bina zeer en binnen, binnen. ook, nou, dat zijn de drie kilim voor, uh, oftewel we zeggen, ja, drie kilim voor de drie lichten ne shama. Waar vielen, nu goed kijken wat die zegt ons. en zelfs wanneer wij zeggen, elf, um, Explicit, uitgedrukt kli de ketter let op kli van de ketter wanneer we spreken van kli ketter de bedoeling is let op de bedoeling is bina en zon van de ketter zie dat zelfs wanneer we spreken van de ketter de bedoel bedoelen we alleen maar binnen en de zon dus drie onderste van de, oftewel, niet drie onderste, zo bij niets goed he, zeg ik dat. De kilim, bina de rabbine noe van uh, de ketter en niet de kli, uh, en niet de kilim, ketter en chochma van de ketter. En zo so, natuurlijk ook bij elke andere sfera, wanneer wij. Spreken van al, elke sfera dan ook, is er kli eigenlijk, de kilim, de, de, in het algemene opzicht, de kilim van kli voor het licht, jigida en haya ontbreken. hebben we zon met halkim, leesers verrood, dertien. Adi deti kavin. Shagimir Kavin, Dibina, hem, Habad, 14. Hoe ze hieran bind hem, Hagad. Hoe de Mukwa, hem, Nehim, 15. Omis parzijn, hoor, de Hassadim. En nu goed, goed, kijk, het is heel fijn, fijn wat die jongens nu zeggen. Het weet verdiepen wat wij toen hebben geleerd. En Dibina en de zoon, let op, Dibina en de zoon, die zijn ingedeeld in tien sferot, dus in, de, in het bijzonder aspect de bina en de zon van elke sfera of partsover die zijn ingedeeld in tien sferot door de correctie door de instelling van drie lijnen, de regel der dertien. Zorg kavin de bina hem Chabada, drie lijnen van de bina die zijn chabad chokma bina da. De regel 14. Daarmee, dus als we spreken van Chabad, ja. dan hebben we eigenlijk spreken we van de Bina. Ja, Bina van de Partsof, of Bina van de, de Sfera. En die van de Zon, dus drie lenen van de Zon, let op, drie lagen van de Ziran de regel 14. Dat zijn de drie Sferot Hagat, drie lijnen Gora, Gorat, Tiferet. En de drie lijnen van de noekwa, die zijn nehim, netzeg, God jesod, en dan de malgoed die aansluit, oftewel aanhecht aan, is aangehecht aan de jesod. Eigenlijk is dat, noemen we dat ateret jesod. Maar we zeggen dat wel nehim. Vijftien. En dat is het getal, zoals we toen geleerd hadden, dat dit getal uh, is... Uh, is gebruikelijk, of van toepassing bij het licht chassadim. Dus dit getal wat we leren, die negen, ja, dat is dan, daardoor ontvangen we dan die chassadim, dus dan hebben we dan chabad ha Nehi. Want waarom? Omdat de grootste, de hoogste eigenlijk, is dat die naran, het is dan de nefeshroegne shama, oftewel drie lichten van de chassadim. Geen gochma. En dan in de Gadloed gebeurt er iets bijzonders wat we hebben geleerd toen. Dat die Bina die gaat zich verdelen in tweeën. Herinner je nog? Die Bina die dan verdeeld wordt in tweeën. Die hogere Bina en de lagere Bina. Dat is alleen maar, let op, ten behoeve van de Gadloed. Wanneer de lagere al kracht hebben om vragen rechtmatig te vragen naar de gadluut, oftewel naar het schijnen van de hoogma. Dan ver, die binadi dan die is verdeeld wordt verdeeld in tweeën en dat is wat wij de binadi dus die ei van het hoofd afdaalt naar het lichaam. Let op. Amnamlashpaataharat hoogma zeestin. Nee, lekker binale, bedpinnenot, maar echter ten behoeve van het Geven van het schenen van de gogma aan de lagere, natuurlijk. 16. De Gelka, binnen alle wordt de Bina ingedeeld, verdeeld in twee aspecten. 17. Zie je dat? Alleen maar ten behoeve van, van het geven van de gogma wordt zij verdeeld in tweeën. Aba en Ima en Yisu, de hogere Bina en lagere Bina. 17. Zoem Chabad Chagat. Design, Chabad and Chagat. The Abu Yima that's in Chabad, Chabad, and Yisroel is Chagat. Then Abba Y Chabad, Chagat. That is then the Bina. And we have another. They are on pin. The Chagat is and then we have the three from the Nukva. Shasheir imarza. They are on pin. Le Dizon Ham Yudimersvirut. That. this nog een keer, nog een keer dat die Bina, ten behoeve van het geven van het licht, Hochmaar, die Bina wordt verdeeld in tweeën. Chabad, chagat, zes sferot. En samen met de zaad, samen met, die, niet Zir maar samen met de zaad van de zon, samen met de zeven onderste van de zon, zeven onderste sferot dus vanaf Zir and Pien, Zeven sferoot, dus gij en uit de verre net zo goed je en maal goed, zeven. Dan wordt het, samen wordt het dertien sferoot. Dat is wat we leren, de dertien, herinner nog, de dertien eigenschappen van barmhartigheid. Barmhartigheid is lichtgochma, het schijnen van lichtgochma. Dus dat is wat wij spreken van het aantrekken van die uh, eigenschappen van de de dertien eigenschappen van de barbhartige Dan wordt het dat chokma aangetrokken. Dat betekent dat dat die daarvoor, dat daarvoor, de bina, die, die, die verdeelt zich in tweeën, in chabad, hagad Chabad boven blijft en hagad daalt als het ware af. En dan hebben we dertien spherot, dat is de essentie van de gematria echade. Egaat is één, en die materie van het woord echat is dertien. Ja, Aleph is één, het is acht, negen wordt het, en de vier, Dalit vier, hebben we dertien. Dat die in totaal zijn dat dertien, haromes, lesma, lesma, shalim, dat dat zin speelt op de hele naam.